Hij zal niet direct een team onder zijn hoede krijgen... hij gaat zich eerst verdiepen in de organisatie. Later zal hij ervaring op gaan doen... bij een van de satellietclubs van Manchester City. Van Bronckhorst nam vorig jaar afscheid als trainer van Feyenoord. Met de Rotterdammers won hij onder meer de landstitel... en twee keer de beker. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal valt er een bui, een graad of 18 is het. Morgen wisselen de wolkt en op een enkele bui in het noorden na blijft het dan droog...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 O 007 aan het begin van het programma. Ja. Je de Duran Duran en Hits uit de jaren 80. A few to a kill. Uiteraard uit de gelijknamige James Bond film. A few to a kill. 7 over 2. Zandvoort en goedemiddag. We zijn er weer. Studio Tolweg 10A. Goedemiddag Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten kijkers. Van harte welkom bij wederom 3 uur live radio op deze zaterdagmiddag.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 Gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf blijft nog even een geheim. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur heeft onze collega Roy van Buring een telefonisch interview met de familie Rutte. En dan zeggen jullie wel familie Rutte. Ja, familie Rutte. Dit zijn deelnemers geweest aan die tv-serie Polopos. Het Spaanse dorp Polopos. Ja, jij hebt die serie helemaal gevolgd. Ja, leuk. Echt, ja, hebben, echt heel meegedaan. Leuk. Ze hebben het dan weliswaar niet gewonnen. Maar die hebben morgenmiddag een meet-in-greet in het pannenkoekenparadijs in Haarlem. En... Uh,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 De, de singer van Billy Joel en de uptown Girl. Heb je gisteravond nog voetbal gekeken, Albert-Jan? Uh, ja. Hoe uh, vond je hem? Uh, prachtig, maar ik ben een beetje een scheiterige, scheiterige kijker. En ik heb af en toe geswitcht naar The Voice Senior. Oh, oh ja, dat ja, je, ja, ja, ja, ja. Maar wat een geweldige overwinning, hè? Ja, maar je is 1-0 achter. Ik denk, nou, dat kijk Maar ja. niet meer. Maar ze nee, perfecte mooie pot. We hebben gewonnen van de Duitsers. Twee tegen 4 is uiteindelijk het eindresultaat. Mooi gedaan door Nederland.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 om woorden te gebruiken, klein pluutje meenemen misschien vanavond. Weer weerbericht hoor je. Donna Summer. en this time I know it's for real. Ja, straks in de tweede uur hebben we de familie Rutte. Ja, bekend van Borlobos. Het uh, Spaanse dorp. En uh, Rort van had uh, met Elisa een uh, gesprek. En dan gaat het over de meeting van uh, aankomende zondag uh, in Haarlem. Daarover straks veel meer in het uh, volgende uur. En uiteraard ook gaan we de kwalificatie van de F1 voor je volgen.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 Oh, oh,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 In the rain You hands And I never be the same I saw you Hey, hey, baby, how you doing? Come on in here Got some hot chocolate on the stove waiting for you But Listen, first things first Let me hang up that coat Yeah, how's your day today? Did you miss me? Yeah, you did. yeah I missed you too I missed you so much, I followed you today. Hey, you. That's right. Now close your mouth, cause you cold buster That's right, now sit down here. Sit down here, so upset with you, don't know what to do. And my first impulse was to run up on you and do a ramble. We're about the jammy and flat blast both of you. I ain't wanna mess up this $3,700 Lynx coat. In so instead, I chill. That's right.